Als dat nodig is. Ja. Ja, ik, ik kom direct. Dank u.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 Waar praten we dan nog over? Hm? Als jij nou maar snapt hoe afschuwelijk dit nou net uitkomt, terwijl ja, ik... Ja, dit is meer dan ellendig. Maar je, natuurlijk in de allereerste plaats voor je ouders. Dan praat je al van domme net van zomer en morto. Die... Dan zouden wij met ons drie wel eens gelijk kunnen hebben, geloof je ook niet? Och.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 Rijn en Nico zijn nog even meegekomen. Mirjam, je vindt het toch niet te laat, nou, hè? Nou, nee, nee, gezellig. Da, graag. Carla, wat Carla. Wat een verrassing. Zeg, ga zitten. Kijk, alsjeblieft niet naar de rommel. Um, <laughs> wat willen jullie hebben? Koffie, boil, bier? Sigaretten, chocola. Nou, ik koffie graag. Ja, ik, ik ook ik graag. Uh, Lex, jij? Ik niets, dank je. Nou, wacht. Ik zal even alles halen. Uh, zeg, sigaretten staan daar, hoor. Ik ben zo terug. Ja, zie. Carla, wat zat je nou toch?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 Kom nou, Lex. Ik geef de kopjes wel rond. Zulker er allemaal? Nee, ik moet er, Alsjeblieft. En gezellig om weer eens bij elkaar te zijn. We overlopen elkaar niet bepaald. Nee, waarom nou is het des te leuk als we elkaar weer eens zien. Hoe is het met de kinderen, Mia? Oh, best gelukkig. Paltje is nou eindelijk van dat ellendige eczema af, dankzij Rijn.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 Maar als ik aan een kleine Siciliaanse denk... nou, dan weet ik nog zo net niet of ik ook niet gauw tot de in het lopers ga behoren. Heb jij een Siciliaans vriendinnetje, Nico? Een schatje, Karel. Oh, wat enig. Hoe romantisch, Nico. Wordt het wel? Ach, wel nee, Mirjam. Hij zeg maar wat. Heeft het wicht maar één keer gezien? Een gewichtloos wichtje is het, Lex. Oh, geestig ben jij. Zeg, jongens, laten we ons nou alstublieft tot de zaak bepalen. Het wordt anders te laat en ik wil op tijd in mijn bed liggen. Nou, jullie zoeken het dan maar uit.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 3 uur. En het blijft maar regenen. 3 tot 12 is 9. Plus 5 is 14. Plus 5 is 19. Oh, over 19 uur weten we het. Wat is er? Kun je slapen? Ik heb zo nagedroomd.